10 uur dikte Haart met het NOS-Journaal. De ledenvergadering van de VVD heeft oud-minister Ben Korthals benoemd tot partijvoorzitter. Hij was de enige kandidaat. De VVD zat zonder landelijke voorzitter door de overstap van Ivo Opstelten naar het kabinet. Ben Korthals zat 16 jaar in de Tweede Kamer en was minister van Justitie in het Tweede Paarse kabinet. In het eerste kabinet Balkenende was hij minister van Defensie. China beschuldigt de kunstenaar Ai Weiwei, die al zes weken vastzit van belastingontduiking. En zou een enorm bedrag aan belasting niet hebben betaald, hoewel niet is bekendgemaakt hoeveel. Ai Weiwei, de ontwerper van het Olympisch Stadion in Peking, werd begin vorige maand aangehouden en werd vastgezet op beschuldiging van een economisch delict. Volgens zijn de familie is de werkelijke reden dat Ai in het openbaar kritiek heeft geuit op de Chinese leiders.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 politieonderzoek naar een schietpartij tussen drugsdealers in Alphen aan de Rijn is afgerond. Begin vorige maand werd in de wijk De Broekhorst in Alphen geschoten bij een uit de hand gelopen drugsdeal. Na de schietpartij reden de vier betrokkenen naar een ziekenhuis in Gouda, waar twee van de vier mannen overleden. Twee anderen waren gewond. Ook tijdens de rit naar het ziekenhuis werd geschoten. In de zaak zijn zeven verdachten aangehouden. Het weer dan nog, vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of zes. Hier en daar ontstaat een misbank. Morgen veel zon bij een temperatuur van ruim 20 graden. Zondag is het wat frisser en kans op een paar buien. Na het weekend houdt het zonnige en droge weer aan. Dit was het RMS Journaal. Wij zellen, zeggen we altijd, ga lekker fietsen!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 Goedenavond, alweer een beschuldiging aan het adres van Lance Armstrong. Dit keer van zijn voormalig ploeggenoot Tyler Hamilton. Hij heeft de zevenvoudig toerwinnaar bezig gezien met doping. Ik zag it in zijn you know, I Ik zag hem meer dan één keer time. En de Giro eindigde op de Gros Kluckner. En weer liet Contador zien de sterkste te zijn. Contador, pak de puntenklassement, pak de bergtrui. De je jongere trui gaat en niet nemen, dat is ook niet mogelijk. John van der Bron praat over het behouden van zijn doelpuntenmachine Bulikin. Ado wilde rust graag behouden. Danny Buis bewandelt de tegenovergestelde weg. Na een disciplinaire schorsing is hij niets meer welkom. Die, uh, de kans dat hij terugkeert in de selectie is, uh, is niet zo heel groot. En dat heb ik hem verteld. En we spraken met Excelsior-trainer Alex Pastoor over hoe het toch mogelijk is... om in de promotie-degradatie-playoffs te spelen. En hoe moeilijk dat is. Gisteren werd het 3-3 tegen Den Bosch. Na nou, grofweg gezegd heb ik 75 minuten zitten kijken naar een ploeg die qua karakter vooral bang is om eervisieschap te verliezen. En we bellen met Klaas-Jan Huntelaar over de Duitse bekerfinale die hij morgen speelt. En aandacht voor het schaken met Hans Beum in de studio. Hij vertelt over de verrassende finale van het WK-kandidatentoernooi. Maar eerst, oud-wielrenner Tyler Hamilton heeft Lance Armstrong beschuldigd van dopinggebruik. gebruikt. De voormalige meesterknecht van Armstrong heeft vier jaar met hem in de US Postal ploeg gereden. Hamilton is zelf twee keer betrapt op doping. Hij deed zijn beschuldigingen in een interview met de Amerikaanse televisiezender en de CBS. Hamilton vertelt dat hij Armstrong heeft zien gebruiken tijdens de Tour de France van 1999, de eerste van de zeven die Armstrong won. Ik zag het in zijn refrigerator. Ja. You know. I saw him inject it more than one time. You saw Lance Armstrong inject EPO. Yeah, like we all did. Like I did many many times. Hamilton zegt dat hij heeft gezien hoe Armstrong EPO bij zichzelf inspoot zoals we allemaal deden, zo zei Hamilton. In, in Amerika, moet ik zeggen, is correspondent Tom Klein. Dag Tom, hoe is er um, gereageerd op de uitlatingen van Hamilton? Nou, er is uitgebreid en uh, in alle media op gereageerd. Uh, je moet uh, realiseren, het is, is gebracht door het programma 60 Minutes. Dat is een gerenommeerd programma dat uh, twee weken geleden... nog exclusief uh, president Obama over, de, over het neerschieten van Osama Bin Laden had... Dus het is groot opgepakt. Het is natuurlijk uh, ja, het verhaal. Iemand die, die kanker heeft en nu uh, een grote sportcarrière heeft gehad... en waar nu steeds meer uh, dopingverhalen aan gaat kleven. Um, dus uh, daar is op gereageerd. Maar men is nog niet aan het veroordelen. Nee, dat toch niet? Nee, kijk, men houdt hier vast aan zijn sporthelden. En die houden ze heel lang vast en op dat voetstuk... totdat ze eraf vallen. En dan vallen ze heel diep. Uh, en het is opvallend dat, dat Armstrong zelf in een uh, Twitter bericht heeft gereageerd met, luister, ik ben 500 keer getest... en ik heb een carrière van 20 jaar gehad en ik ben nooit gepakt. En dat hij niet reageert met, uh, luister, uh, ik heb nooit gebruikt. Dus men wordt wel steeds afwachtender. En wat je wel leest in alle kranten en alle reacties is dat je er van die bijzinnetjes bij krijgt bij zijn naam. Zo van Lent Armstrong, die nu al jaren wordt geplaagd door dit soort verhalen... of waar een lange waslijst van collega Renners nu over zeggen dat. Dus, dus die glansie gaat er snel af, Ja. ja. Goed. Um, klopt het trouwens dat Hamilton zijn gouden medaille van 2004 heeft uh, ingeleverd? Ja, las ik ook. Ja. Na het geven van dat interview. En dat zou hij dan al een paar dagen geleden hebben gedaan. Het, het hele interview is pas uh, komende zondag. Maar uh, 16 Minutes had het al eerder uh, dit stukje losgegeven, vrijgegeven. Maar uh, ik las het ook, ja. Uh, ingeleverd. Ja, ja, het Amerikaanse Olympisch Comité, daar heeft hij hem ingeleverd. Maar misschien is het ook wel zo dat op het moment dat je zegt dat je gebruikt hebt... dat dan het Amerikaanse Olympisch Comité zegt, lever dan maar gelijk die medaille in. En dat hij het hiermee uh, voor is gebleven om de eer aan zichzelf te houden. Dat zou natuurlijk ook kunnen, hè? Ja, het zou kunnen kijken. Tyler Hamilton heeft een, een, een, een brief gestuurd, een soort open brief gestuurd, waarin hij een beetje een, ja, bijna pathetisch verhaal vertelt over um, dat hij eindelijk het verhaal ging vertellen en dat het als een soort uh, de stuwdam opeens alles openbrak en dat hij alle, alles opeens ging vertellen en dan last van zijn schouders afging en dat hij de, de sport wilde opschonen, want hij was nu veertig geworden en trainde jongere duurrenners en... Uh, dus ja, dan past het inleveren van je medaille er misschien ook wel bij. Ja, en er komt geloof ik binnenkort ook een boek van hem uit. Dus misschien is het allemaal niet helemaal toevallig dat het nu naar buiten komt. He? Nee, dat zegt de advocaat van Armstrong ook meteen. Hè? Van ja, uh, zij noemt het washed-up uh, wielrenners. Of zeg maar aan lager wal geraakte wielrenners die of aandacht of geld willen. En, uh, of allebei. Ja, over natuurlijk... ja, allebei. <laughs> en Hamilton heeft natuurlijk... Uh, jarenlang zelf heel hard uh, ontkend dat hij iets gebruikt had en toen daarna niet. Dus de advocaat van hem zegt: ja, nou ja, moeten we dat dan gaan geloven? Ja. Goed, dankjewel uh, Tom. We gaan naar uh, wielenverslaggever Gio Lippens. Gio, ook goedenavond. Hoe serieus moeten we deze be beschuldigingen nemen? Ja, net zo serieus als al die andere beschuldigingen die er de afgelopen tijd zijn geweest natuurlijk. De beschuldigingen komen inderdaad, wat net ook gezegd wordt, wel uit verdachte hoek. Renners die zelf al eens een keer betrapt zijn geweest. Renners die in geldnood zitten. Renners die een boek hebben geschreven. En dat boek dan toch met een beetje publiciteit willen omlijsten. Maar aan de andere kant, het zijn wel allemaal ex van hem. En ze klappen letterlijk uit de school. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat, we, dat ik denk dat we deze beschuldigingen toch opnieuw zeer serieus serieus moeten nemen en dat uh, vooral die onderzoeksrechter... die met dat hele verhaal rond Lance Armstrong bezig is... dat hij toch ook wel... Uh, nou, hij weet al heel veel, want hij heeft natuurlijk al een hoop mensen gesproken... maar dat dat bewijs uh, tegen Armstrong mogelijk toch wel uh, heel erg dicht gaat worden. Ja. Um, uh, nou is het zo, zo dat zei Tom net ook. Opvallend genoeg uh, zei hij inderdaad uh, niet van ik heb uh, geen doping gebruikt. Hij zegt van ik ben, no ik ben 500 keer uh, gecontroleerd, ik ben nooit ah. betrapt. Heeft hij überhaupt ooit gezegd ik heb geen doping gebruikt? Dat is een hele goede vraag. Ik kan me dat namelijk niet herinneren. Nee, hij, mogelijk dat hij dat nooit keihard heeft geroepen. Het zou ook heel verstandig van hem kunnen zijn geweest. Want als we even nog terugdenken aan die zaak van Marion Jones. Ook zo'n atleet die uh, vastgenageld is door die Jeff Nowitzki... Hè, dat is die, die, die onderzoeksrechter die uh, op dit moment... of die aanklager die nu bezig is met die zaak uh, tegen Lance Armstrong... Uh, die is de gevangenis ingegaan omdat ze mijn eet heeft gepleegd... omdat ze dus gelogen heeft tegen de rechters. Dus uh, wat dat betreft uh, heeft Armstrong zich misschien al van tevoren ingedekt... en bij zichzelf gedacht van nou ik ga nooit regelrecht ontkennen... dat ik gebruik heb, maar ik zeg alleen maar dat ik niet betrapt ben. Maar zelfs dat verhaal, uh, ja, het, het, het, het ruikt natuurlijk wel van alle kanten... Want iedereen weet toch wel dat er uh, in een aantal Tour de France in het verleden... toch wel wat uh, verdachte dingen zijn gevonden bij lens Armstrong. Alleen ja, het is nooit naar buiten gekomen dat hij uiteindelijk echt definitief... Uh, uh, verdovende of uh, stimulerende middelen zou hebben gebruikt. En het is ook niet voor niets natuurlijk dat er vanuit Frankrijk een aantal jaren geleden... toch een regelmatig is groepen. Laten we nou die dopingstalen van 1999, van 2000, noem het allemaal maar op. Laten we die nou maar weer eens een keer opnieuw gaan onderzoeken. Dan zullen we echt zwarte pitten bewijs krijgen wat er gebeurd is. Maar daar is tot nu toe nog niet mee begonnen. Het onderzoek naar dopinggebruik bij Armstrong... dat is al een, al een tijdje aan de gang. Het begon allemaal met uh, Floyd Landis. Uh, drie meesterknechten van Armstrong... die uh, hebben hem inmiddels uh, beschuldigd van het nodige. Uh, uh, Andreo, spreek zijn naam goed uit, hè? Ja, well, Andreo. Frankie Andreo. Frankie Andreo, uh, Tyler Hamilton en, en Landis. Waarom doen ze dit? Ja, is dat alleen maar geld dit? en aandacht? Nee, dat is dat verhaal waar ik het net over had. Van, van natuurlijk zijn het uh, mensen die uh, aan de verkeerde kant van de streep zijn terechtgekomen. En die zeker ook in het geval van Floyd Landis, uh, want dat heeft hij zelf meermalen gezegd... het behoorlijk zat zijn geweest dat zij uh, hebben moeten hangen voor vergrijpen waarvan ze zeker weten dat een grote baas dat in de tijd ook heeft gedaan. En, uh, dus het is aan de ene kant is het een klein beetje een soort genoegdoening... Uh, rancune ook ten opzichte van Lance Armstrong... waarvan toch altijd wel gezegd werd van ja, maar dat is de grote man... en die heeft het allemaal georganiseerd. Het is ook heel opvallend dat al die renners, al die voormalige meesterknechten van hem, dat die pas tegen de lamp zijn gelopen op het moment dat ze bij de ploeg van Armstrong zijn weggegaan. Dus daar is de organisatie heel anders geweest binnen die ploegen. En, en, en, en, en dat speelt allemaal mee toch wel een klein beetje in de beweegredenen van deze man, mannen om dan uiteindelijk met zo'n verhaal te komen. Plus natuurlijk dat verhaal waar we het net over hadden, geld tekort, aandacht tekort en kom maar naar buiten. Maar ja, ik, want ik kan me niet voorstellen dat er allerlei morele redenen nog zijn hoor, dat ze nou se se gewoon schip willen maken, want ze hebben de zaak bij Sodemieterdinnen het verleden natuurlijk. Uh, ja, en, en zijn daardoor met de billen bloot moeten gaan. Dus ik kan me niet voorstellen dat we nou ineens het gevoel hebben van we moeten de wereld een stukje schoner maken. Ja, het is een belangrijke zaak, hè? Uh, niet alleen sportief gezien voor Armstrong, maar ik, ik begrijp ook dat hij een gevangenisstaf uh, riskeert omdat uh, de ploeg toen steunde op, uh, op geld van de, van de overheid. Hè? Ja, dat wordt hem veel veel kwalijker genomen. Dat is ook eigenlijk de hele inzet van die Chef Novitski, dat hele verhaal. Hij wil aantonen dat daar een, een organisatie aan de hand was, uh, of bezig was... ...die ongeoorloofde uh, dingen deed met het geld dat van de overheid afkomstig uh, was. Uh, US Postal inderdaad, uh, de sponsor van die ploeg. Uh, en, en, en dat met name Lens Armstrong daar in die organisatie een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Dat hij mede-eigenaar is geweest van die ploeg. Nou, dat hele verhaal veel te ingewikkeld om allemaal al uit te leggen. Maar dat is wel een beetje de kern van de zaak waar uh, die onderzoeksrechter op dit moment mee bezig is. En uh, dat verhaal wat een tijdje geleden, een paar maanden geleden in Sports Illustrated heeft gestaan... ...ja, dat spreekt wel boekdelen. Ik bedoel, daar gaan ze op dit moment op af... En, als je dat dan vergelijkt met Marion Jones, die moest de gevangenis in inderdaad. Gewoon omdat ze mijn had gepleegd. En dat zijn wel dingen die uh, Lance Armstrong op dit moment boven het hoofd hangen. En hij is een grote man natuurlijk in Amerika. Niet alleen door die strijd tegen kanker en natuurlijk uiteraard ook door zijn sportieve prestaties. Maar daar trekt die Novitski zich niks van aan. Want Marion Jones was niet het enige tussen aanhalingstekens slachtoffer. Hè? Want Barry Bonds, die geweldige honkballer misschien nog een grotere held in Amerika dan Lance Armstrong... ook die heeft eraan moeten geloven op een gegeven moment. Goed, um, tot slot de conclusie. Het net sluit zich of is dat een beetje te volbarig? Um, het net sluit zich, dat is niet volbarig, denk ik. Het net wordt inderdaad steeds nauwer om Lance Armstrong... maar goed, het zal uiteindelijk maar de grote vraag zijn... en dat is wel volbarig of het net zich uiteindelijk definitief gaat sluiten... en of die inderdaad gestraft zal worden voor... Iets wat hij dan gedaan zou moeten hebben. Dus dat is inderdaad heel volbarig. Maar het net sluit zich wel langzamerhand. Dankjewel, Gieuwe Lippens. Ik zag je met je handen onder je hoofd, trying not to look down, but you did. And you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 Maria Mena, and you're the only one. Tennis' Thomas Gorel heeft zich voor het eerst in zijn carrière gekwalificeerd voor een Grand Slam toernooi. Aanstaande maandag mag hij in Parijs aantreden tegen de Argentijn Maximo González. Dag Thomas, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Hartstikke gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe voelt dit? Is dit een, een opluchting of hoe moet ik het zien dat je, dit, uh, dat je voor het eerst aan een Grand Slam mag meedoen? Ja, het is voor mij een, een heel mooi moment. En ja, of het een opluchting is, uh, in zekere zin, misschien wel een klein beetje. Omdat het toch een van mijn doelen was. En uh, toch een soort van droom uh, dat je aan zo'n mooi toernooi mee mag doen. Ja. Uh, maar het is met name gewoon een hele mooie ervaring. Dit. Ja. Wanneer had je dat tot doel gesteld? Uh, nee, dat had ik eigenlijk aan het begin van dit jaar wel. Uh, toen stond ik ook wel uh, ja, dichtbij een, een ranking waardoor ik uh, de kwalificaties mee mocht doen. Dus had ik dat ook wel als doel gesteld van nou kijk als ik dan mee mag doen dan wil ik me daar ook voor kwalificeren. Mm. En ik had daarnaast nog een doel gesteld om challenge toernooien toernooi te willen winnen en ja top 100. En ik heb vandaag gehoord dat ik dus al die drie doelen nu al heb gehaald. Ja. Volgens mij ben je al heel lang aan tennissen. Ik kan me ook voorstellen dat je juist op het moment dat je besloot om te gaan tennissen, of misschien ging het wel heel natuurlijk, toen al het doel had gesteld ik wil ooit aan een Grand Slam toernooi meedoen. Uh, nou ja, je droomt natuurlijk altijd van uh, het winnen van een Grand Slam toernooi. Uh, dus oh, dat het, dat, winnen dus, uh, het winnen, uh, winnen, winnen maar gelijk. Nee, nee, nee, maar dat heeft elk, denk ik elk, uh, elk jongetje dat, dat nu begint met tennissen. Je, je hebt toch ergens iets van, uh, ja, dat, je, dat je een idool hebt of iets waardoor je denkt van daarom wil je tennissen. En ja, voor mij was dat in het begin al van ja, dat je een van de grote toernooien uh, ja, wou winnen. En dat werd helemaal nog groter toen ja, Kruijczek uh, Wimbledon ja, ja, Wie was jouw idool dan? Nou ja, ik had qua Nederland tennis was dat, was dat kraaitje, maar ik had daarvoor altijd was dat Sampras en Agassi, uh, waar ik ontzettend van genoot. Ja. Uh, en ja, dat, dat waren voor mij in de jeugd wel, wel de, de personen waar ik graag naar keek. En de laatste paar jaar is dat, is dat vederig geworden. Nou ben je hier natuurlijk, naar dit moment ben je toegegroeid, kan ik me voorstellen, van de, de achteraf tonoortjes en dan langzaam via de challenges en, en, en, en nu dan waar je nu uh, terecht bent gekomen. K ja. zie je dan um, grote verschillen bijvoorbeeld in behandeling uh, van jou als, uh, als, als tennisser? Merk je nu dat je bij de grote jongens hoort ook? Nou, ik, ik weet niet of ik bij de grote jongens hoor. Ik bedoel, iedereen kent je wel. Uh, maar je, je, ik vind niet echt dat ik anders behandeld word. Uh, het is wel dat dat dat, uh, ja, dat, dat mij kent omdat ik tegen hem gespeeld heb en wat, wat andere jongens. Ja, maar ik bedoel bijvoorbeeld uh, ook qua organisatie, dat de organisatie nou ja, even een de stapje de beter is. Nee, de organisatie op de grote toernooien is zeker beter dan, dan op de kleinere toernooien. Oh. Uh, maar de grotere toernooien hebben ook een, ja, een veel groter budget om mee te werken. Uh, dus dat helpt ook wel. Maar ja, dat helpt. Ja, in die zin merk je wel dat je aan een heel groot toernooi. Uh, en meedoet. En in, in die zin is alles tot in de puntjes geregeld, ja. Ik kan me ook voorstellen dat je nu ook meer geld verdient als je aan dit toernooi meedoet. Uh, ja, dat is meestal is dat aan elkaar gekoppeld dat als je een grote toernooi speelt dat je ook meer geld verdient, ja. ja. Mag ik vragen hoeveel je nou verdient als je zo'n ronde doorkomt? Dat weet ik niet uit mijn hoofd eigenlijk. Dat, dat kan je volgens mij wel ergens op een website bekijken. Maar ik weet het nog niet uit mijn hoofd. Nee. Nou goed, dat is eigenlijk ook niet zo heel erg belangrijk. Het gaat nu even om het, uh, het is lekker meegenomen natuurlijk. Maar het gaat om het sportieve aspect. <lacht> nu Even Even over jezelf. Uh, wat voor tennisser ben je eigenlijk? Um, Rechtshandig of nou, nee, linkshandig? Ik, ik ben een linkshandige tennisser. Enkele handige backhand. Uh, ik speel graag aanvallend tennis. Uh, dus ja, daar is mijn spel eigenlijk op gebaseerd. Ik ben ook lang. Uh, nou, dat helpt wel mee. Dus, dus dat helpt ook wel mee. Uh, dus ja, ik hou wel van de kortere punten en de aanval zoeken. En je favoriete ondergrond? Um, die heb ik eigenlijk nog niet. Maar ja, ik, tot nu toe zou ik dan moeten zeggen hardcore. Maar vind je alles lekker of vind je alles niks? Nou ja, ik vind eigenlijk alles wel lekker. Oké. Okay. Dus uh, ik heb tot nu toe niet echt iets van. Uh, dat ik uh, echt ergens een hekel aan heb. Hm. Nou, moet je tegen uh, de Argentijn Maximo González. Ja. wat uh, ja, zegt mij niet zo heel veel, maar kan je hem hebben? Uh, nou ja, alles is in die zin uh, haalbaar of, of kan, daar kan je van winnen. Alleen uh, ja, ik ken hem zelf nog niet zo heel erg goed. Ik weet dat uh, Robin Haase afgelopen jaar nog een keer tegen mij heeft gespeeld. En dat Sluiter uh, nog op Scheveningen een keer tegen mij heeft gespeeld. Uh, dus ik zal hun uh, morgen en overmorgen nog wel wat, uh, wat vragen stellen. Ik was vandaag ja, toch veel meer bezig met ja, het genieten. Uh, van wat ik nu, ja, dat ik nu het hoofdknaai van Ron Cross heb gehaald. Hmm. En ja, ik, ik zal morgen, uh, ja, zo zal ik wel wat meer gaan vragen over Maximo Ja, je stapt nu ergens uit een auto of een trein of uh, weet ik ja, veel wat Ja, nee, ik ben net uit de, ik, ik net uit de taxi en net, net gegeten met, uh, ja, Jan Siemering, Robin, Haasen, uh, Sluiter en, en de hmm. coach van, uh, van Robin en mijn eigen coach. Ja. En we zijn nu net bij het hotel aangekomen. Oh, oké. Okay. Ik wil eigenlijk even van Robin weten hoe het met hem is. Uh, nou met Robin, dus we, uh, Robin zit in een ander hotel dan wij. Maar met Robin gaat het volgens mij vandaag rustig gehouden. Oh. Uh, en is naar de fysio geweest. En, uh, ja, ik heb er zelf nog niet zo heel van gehoord. Hij kan volgens mij gewoon alles doen met zijn enkel. Uh, dus ja, we, we weten morgen meer omdat hij morgen wat gaat trainen. Oké, okay. maar hij moet geloof ik. Wanneer moet hij spelen? Zondag geloof ik. Dus, uh... nou, volgens, niemand van ons speelt zondag. Um, ik, speel dan? ik speel maandag, Tima speelt volgens mij maandag en de kans is aannemelijk dat Robin dinsdag speelt. Oké, okay, dus hij heeft nog even de tijd om die enkel uh, te dus laten herstellen. Ja, hij heeft nog zeker uh, de tijd om uh, die enkel goed te verzorgen. Ja. Nou Bakker heeft goed geloot tegen Djokovic. <laughs> uh, ja, hij, hij heeft zwaar geloot, ja. <laughs> Kun je wel zeggen, ja, 37 wedstrijden on, on, ongeslagen. Beste tennisser ja, nou, van de wereld. We, we de... hopen dat de, de, dat de bakker daar een eind aan kan maken. Ja. Ja. Ja. Wat, hoe, hoe staat hij daar zelf in? Pff, ik heb uh, Timo vandaag eigenlijk niet gezien. Uh, dus ik, ik weet het niet. Uh, ik, uh, ik, denk niet, niet kijk, ik denk dat hij een andere loting had gewild. <laughs> uh, dus in die zin uh, ja, zal hij hier een zware dobber aan hebben. En zal hij wel zijn beste tennis moeten laten zien om uh, Djokovic te kunnen, ja, aan het werk te kunnen zetten. Uh, maar ja, we weten ook wel bijna allemaal dat Timo wel zijn best is als hij met zijn rug tegen de muur staat. Uh, dus ja, ik ben benieuwd. Ja, het wordt alles of niks hè, voor, uh, voor Timo. Uh, zo, is, zo zit hij ook in het leven volgens mij. Huh? Uh, ja, qua, tennis, uh, nee, qua ja, tennis, ja, bedoel ik. <laughs> Nou nee, ja, ik. ik, ik uh, Timo, uh, ja, hij moet gewoon heel goed spelen. En, en dan ja, zullen we uh, wel zien maar, zeg maar, waar het schip strandt. Uh, ja. ja. we, we gaan hem gewoon allemaal aanmoedigen en dan uh, hopen het beste. Ja, zo is het. Goed, uh, Thomas, uh, erg veel uh, succes. Ik kan me voorstellen dat het toernooi nu al voor je geslaagd is en dat het nog veel beter wordt als je één ronde weet te overleven. Ja, nee, daar, daar gaan we zeker hard voor werken. Tuurlijk is het nu nou heel mooi. Maar ja, nu begint het eigenlijk pas. Dus. Ja, nu is het zaak om, gewoon, uh, om, om door te kunnen drukken. Heel veel succes, ja. nogmaals, dankjewel. Dankjewel. Thomas, wel. Thomas Gorel was ja, okay. dat vanuit doei, Parijs. Doei. Dag, doei. Sport, kort. De AtletiekUnie Unie heeft aangifte gedaan bij het instituut Sportrechtspraak tegen hordeloper Gregory Sedok. De voormalige Europese kampioen Indoor heeft fouten gemaakt bij het opgeven van zijn whereabouts. En daardoor is hij twee dopingcontroles misgelopen. De atleet riskeert een schorsing, maar mag tot de uitspraak van de tuchtcommissie wedstrijden blijven lopen. Voor het bijwonen van de Olympische atletiekfinale van de 100 meter in Londen... zijn meer dan een miljoen aanvragen binnengekomen. Uiteindelijk zullen er maar 80.000 in het Olympisch stadion kunnen kijken naar het koningsnummer. En wielresten Marianne Vos heeft in Reuver het individuele tijdrit over 12 kilometer gewonnen. De nationaal kampioen tijdrijden was precies een minuut sneller dan haar ploeggenote Loes Gunnewijk. Regina Bruins werd derde. De rit tegen de klok gold als aftrap voor de landelijke tijdritcompetitie... die de KNWU volgend jaar wil opzetten. In Australië Luke Durbridge heeft de individuele tijdrit in Olympia's Tour gewonnen. Hij bleef op ruim 12 kilometer lange parcours zijn ploeggenoot Michael Hepburn drie seconden voor. Hepburn is wel de nieuwe klassementsleider. Hij neemt de leidersstrijd over van Wim Strudinga... die in de ochtendetappe zijn derde etappe overwinning had gepakt. En de Belgische vakantselaarrenner Thomas van Gent heeft in het uh, circuit de Lorraine de derde etappe gewonnen. Dankzij de overwinning neemt de Gent tevens de Leidertrui over van zijn ploeggenoot Romain Velieu. Ja, de wielrenners in de Giro d'Italia hadden al uh, aardig wat uh, klimkilometers in de benen... maar het echte klimgeweld begon vandaag met de etappe naar de Grosse Club. De sprinters gingen niet eens meer van start, die hadden het wel voor gezien. Het woord was nu aan de klimmers. Joris van den Berg, je zag de etappe. Wie is de winnaar van vandaag? Nou, het woord was aan de klimmers en we hebben weer de twee beste klimmers in actie gezien. En de grote winnaar is toch Alberto Contador. Hij liet de dag zegen aan José Rugano. Rugano, sorry, Venezolaan, die hij op de Etna ook al meenam op zijn achterwiel. Toen won Contador en vandaag gunde de, de Spanjaard, de Spaanse superman, de zegen aan de, de Venezolaan. Heeft hij veel tijdwinst gepakt op zijn directe concurrenten? Hij heeft 1.36 gewonnen op zijn eerste concurrent En daar mag je dan dus ook nog 12 seconden bonificatie bij optillen. Dus Contador wint deze Giro? Als er geen gekke dingen gebeuren, is de Giro na morgen, denk ik, op slot. Ja, want hoe gek kan het nog worden? Ja, dat gaan we morgen zien met die gekke afdaling van de Krosties en dan de aankomst op de Monte Zoncolan. Dat is echt één voor één, ieder voor zich. Dat is een heel zware aankomst met die afdaling ervoor. Ja, het is even onduidelijk wat daarin gaat gebeuren in die afdaling... maar dat het vuurwerk wordt zeker nog één keer richting de Zoncolan, dat is duidelijk. Ja. Geef even de top drie, want de verschillen zijn uh, inderdaad uh, uh, redelijk. Hè? Heb je ze bij de hand? Nibali, geloof ik, op uh, ruim uh, drie minuten. Nibali uh... staat op 3,09. Scarponi op 3,16. Arroyo, Spanjaard 3,25. Kreutziger 3,29. Ja, dat zijn de vier. Die, ze reden ook een beetje vertwijfeld vandaag achter die twee aan. Ze lieten nog wat Fransmannen wegrijden die er in het klassement niet zoveel toe doen. Mm -hmm. Gadret, Dupont. En ja, je ziet het. Het is een beetje passief. Ze, ze zijn geslagen vandaag voor de tweede keer. En ik denk vandaag al definitief. Ja, Steven Kruiswijk deed goed, hè? Ja, indrukwekkend. Vorig jaar 18e. Hij staat nu ook achttiende. Hij reed lang mee met die goede mannen. Op het einde moest hij even passen. Hij heeft op dat tweede groepje nog een paar seconden verloren... maar kwam wel als dertiende over de finish. Met bijvoorbeeld Joaquin Rodriguez. Ja, voor een jongen van nog net geen 24 is dat een uitstekende prestatie. Steven Kruiswijk, goedenavond. Goedenavond. Hoe hield je het vol? Uh, ja, gewoon blijven knokken en uh, zorgen dat je ze wel mooi op het wiel kan houden... en dan. Uh... Nou, dat is een beetje het, uh, het hele verhaal eigenlijk. Dat wij blijven proberen. Ben je gewoon zo goed op dit moment, of was dit een extreem goede dag voor je? Um, nou, ik wist wel dat ik uh, in de voorbereiding richting het Giro. Uh, redelijk really goed in conditie was en uh, de eerste week reed ik ook heel erg goed. Alleen uh, vorige week op de Edna was ik ook aanzet daarop. Uh, toen voelde ik mij minder en toen eindigde ik ook een uh, stukje achter die mannen. Ja. Maar vandaag voelde ik me wel weer heel goed en. Uh, nu kon ik eigenlijk buiten Contador en Mugano. Toen kon ik heel lang bij die andere renners blijven. Is Contador echt van buitenklasse nu? Gaat hij gewoon de Giro winnen? Ja, dat ziet er wel uit. Als hij verder geen echt problemen meer kent, dan, ja, dan gaat hij hier gewoon winnen. Als ja. je ziet hoe hij demarreert en hoe hij dan met gemak bij de rest wegrijdt, dan is gewoon een klasse beter. Zeg, vorig jaar um, werd je achttiende in het eindklassement. En voor deze start zei je uh, dat je niet helemaal zeker was of die klassering erin zat. Dat kan je ongetwijfeld nu veel beter inschatten. Wat denk je nu? Uh, ja, ik denk dat, die, dat ik wel uh, beter kan doen. Zeker na vandaag heb ik wel uh, een goed gevoel aan overgehouden. Met de komende twee dagen in het vooruitzicht uh, ja, die gewoon heel erg lastig zijn. Dat wil ik gewoon weer proberen uh, rondom deze mannen te eindigen. Ben je beter, beter aan het worden, Steven? Hoor je nu beter? Uh, nou, maar ben je nog, ja, ga je nee, nog nee, pieken? Beter, maar. <laughs> nou, dat is moeilijk te zeggen, denk ik. Maar het is gewoon in een grote ronde heb ik vorig jaar gewoon gemerkt dat het gewoon heel belangrijk is dat je na elke etappe gewoon uh, heel goed herstelt. En uh, zeker met uh, drie dagen achter elkaar die zo heel verschrikkelijk zwaar zijn, ja. Ja, dan moet je gewoon elke dag ja. weer uh, tegenaan. En dan kun je eigenlijk geen slechte dag uh, permitteren. En, uh, ik hoop gewoon dat ik uh, een beetje zoals vorig jaar gewoon goed een goede laatste week heb. Ja, over, die, uh, over de komende zware dagen, daar wilde ik het even met je over hebben. Um, morgen een veelbesproken afdaling van de Monte Montecosti. Een zware afdaling waar je je waarschijnlijk goed uh, op hebt voorbereid. Maar voor niets zo blijkt. Want um, klopt het dat die afdaling eruit is gehaald? Uh, ja, van het nieuws ben ik nog niet op de hoogte eerlijk gezegd. Maar... Uh... Ja, ik hoorde wel dat er uh, vergaderingen in zijn geweest. En uh, ja, als nu blijkt dat hij er toch uit is gehaald, uh, de klim en de afdaling. Uh, ja, dan is dat misschien uh, een, een goed, uh, goed teken dat ze ook naar de renners luisteren misschien. Ja, want er zijn uh, gesprekken geweest tussen de diverse directeuren en, uh, en, en afgevaardigden uh, van de renners. En nu is dat besluit dus toch genomen. Dat is een goede zaak, want het was een erg gevaarlijke afdaling. Kan je even kort beschrijven wat er zo gevaarlijk aan was? Ja, het was een hele steile afdaling ook. En, uh, ja, de weg was eigenlijk heel smal met uh, nogal slecht wegdek. En ja, er was eigenlijk geen afwastering en, uh, en bescherming om uh, uh, voor de renners. En ja, het was daar uh, eigenlijk gewoon meteen de afgrond erachter. Uh, en ja. ik denk als je daar uh, met 60, 70 vuren naar beneden gaat en als er geen in de bochten ligt. Uh, ja, dat zit wel natuurlijk een enorm risico op valpartijen. Ja. En als je ziet uh, welke maatregelen ze hadden getroffen om het wel veilig te maken... dat zegt ook wel genoeg over de afdalingen met al die netten en matrassen. Ja, matrassen die gebruikt worden in de Formule 1. Ja. Ja. Maar goed, we hoeven het er eigenlijk niet langer meer over te hebben... want hij is eruit, dat is een goede zaak. Misschien hadden ze dat iets eerder moeten bedenken en niet de avond ervoor, toch? Ja, dat, uh, dat is misschien ook zo inderdaad. Uh, maar dat... Uh, dat is misschien wel vaker met zulke soort dingen dat ze het uh, op het laatste moment uh, toch willen doordrukken. En, uh, maar ik denk dat het een goed teken is dat de renders nu ook uh, zelf inspraak kunnen hebben. En uh, ook een uh, eigen stem laten horen en dat, dat daar ook naar geluisterd wordt. Zo is het. Goed, doe voorzichtig toch nog bij die andere afdalingen die ook niet ongevaarlijk zijn. En veel succes aan de rest van de Giro. Ja, dank u. Dag. Dag. Uh, nog even, Joris van den Berg hier. Uh, is de Giro, zoals jij er tegenaan kijkt, voor de Rabo niet eigenlijk al geslaagd nu? Ja, een klein beetje wel, hè? Het is, uh, ze, ze hebben een rit gewonnen, heel mooi, met Wening. Wening is een beetje herboren, knap. Vier dagen roze trui gedragen daarna. Dat is allemaal wel goed voor elkaar. De sprinter Brown stelde teleur. Die heeft geen één keer meegesprint, is inmiddels naar huis. Die kwam op een uur binnen met McEwen op de Etna. Ja... Ik vroeg me ook eigenlijk af wat hij hier deed met al die wereldtoppers. Brown is een sprinter voor kleinere wedstrijden. En niet, voor een, niet meer voor een grote ronde als deze. Ja. ja, misschien, Steven zegt het al, de komende week. Een etappetje uitzoeken met misschien weer Stef Clement of uh, uh, Kruiswijk. Ja. Want er komen er toch wel een paar hoor. We krijgen nog een hoop bergetappers. Maar ja, ik denk dat de Giro na morgen toch wel aardig in het slot zit. Ja, laten we de lijn niet vergeten vooral. Ja, ze hebben met, met die Carrara, die staat knap nog negende. Johnny Hogeland laat zich zo nu en dan zien in de ontsnapping. De Paul Golas ook, de Rus Belkov ook. Maar ook hier een teleurstellende sprinter, Bozic, een keertje vijfde... is ook wel eens naar huis na twee valpartijen. Die trok enigszins verbolgen in de, de remmen in. En die zei, ik heb hier geen zin meer in. En gelijk heeft hij misschien wel. Goed, dankjewel uh, Joris. Naast je is inmiddels uh, aangeschoven Hans uh, Beum. Dag Hans. Hallo. We gaan het hebben over uh, uh, het WK, het aankomende WK. Of tenminste de mensen die hopen een WK te kunnen uh, spelen tegen Vishwanathan Anand. Niet uh, Aronian, niet Kramnik, niet Topalov. Uh, Boris Gelvant, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Of Alexander Grischuk. Die gaan uh, uitmaken of ze tegen de wereldkampioen uh, Vishwanathan Anand mogen spelen. Uh, dus niet een van de drie favorieten, maar twee outsiders. Nou ja, je noemt er maar drie, maar eigenlijk mis ik een mee? hele grote naam... die je niet noemt, dat is Carlsen. Ja, maar die doet niet mee. Nee, oké, okay, maar dat is eigenlijk ja, de man ja. die, wereldkamp, die wij allemaal zo graag... wereldkampioen hadden willen zien worden. Hè? Want dat mannetje is 21 jaar. Die is eigenlijk de, het grootste talent bijna alle tijden. Als je hem moet vergelijken, dan praat je over Fischer... en over alleen maar de allergrootste der aarde... Um, en ook in, die, in de geschiedenis. En hij heeft afgezegd voor deze cyclus... want hij is het niet eens met, uh, ja, met de formule... En die formule is dat je, uh, er wordt gespeeld in korte matches... van vier serieuze partijen. Zodra die beëindigd zijn, dan gaat men over naar rapid partijen Weer vier partijen. Heel snelle partijen dus? Nou, van een half uur bedenktijd per partij. Mm -hmm. En als dat weer gelijk is, dan gaat men over naar vijf minuten per partij. En uh, Carlsen, uh, die nummer één staat op de wildranglijst... die zei van, dat is voor mij geen serieuze uh, cyclus... en dus doe ik niet mee. En ja, aan de ene kant... We zien dat hij in hogere zin gelijk heeft. Aan de andere kant laat hij al zijn fans laat hij, uh, laat hij liggen. Maar goed, hoe dan ook. Toen heb je dus de, uh, uh, al, ja, allemaal andere kandidaten gekregen. Wel supergrootmeesters, hoor we daar niet van. Dus we praten wel over de crème de la crème. Maar goed, die gaan dus nu onderling uitmaken wie in 2012, volgend jaar. De wereldkampioen mag gaan uitdagen. Maar ik dacht dat er ook nog een kern achter zat. Dat hij bijvoorbeeld zei: Van. Uh, het is zo vreemd dat als je nu bijvoorbeeld uh, Spanje wereldkampioen is geworden. en dat ze bij het volgende wereldkampioen al gelijk in de finale staan. en dat de rest moet uitmaken te tegen wie uh, ze mogen voetballen. Precies, in dat is het ook. Hij vindt, hij vindt sowieso dat. Is het dat natuurlijk, hij heeft er toch gelijk in eigenlijk. Nou ja, hij vindt dat een. Kijk, elke wereldkampioen vindt dat hij beschermd moet worden binnen het systeem. want hij of het team of het land is wereldkampioen. en dan moeten alle andere landen maar gaan uitmaken wie de wereldkampioen mag gaan uitdagen. Nou, dat is een filosofie. Dat is niet, niet echt on, uh, dat is niet echt ongebruikelijk. In de bokssport doen ze dat ook. In heel veel sporten doen ze dat. Je kunt ook zeggen, nee... Je hebt elk twee of drie of vier jaar een cyclus. En de wereldkampioen stapt in een latere fase ja. van die cyclus ja. in. En is dan een van de laatste acht of is een van de laatste zestien. Maar doet dan wel gewoon mee. Mm. En heeft dan niet het voordeel dat hij helemaal kan gaan zitten afwachten... tot die, tot die afvalrace, tot het allerlaatste is uh, doorgedrongen. Dan zijn die al, an, de uitdager is dan ongeveer zo verschrikkelijk moe van de afgelopen twee, drie jaar. En dan heeft hij hem voor het grijpen. Dan is hij rijp voor, uh, voor het blokkie. Nou, dat is eigenlijk de gedrag... De, de of de filosofie van, van Carlsen om niet mee te doen. Ja, en daar staat tegenover dat alle uitdagers in het verleden. Nou, noem ze allemaal maar op. Ook Fischer, ook Karpov, ook, nu, ook Kasparov. hebben allemaal die hele lange Red Race uh, gedaan. Dus ja. Er zit ook een beetje traditie in misschien Dat wel. Dat is ook traditie. Ja. Hè? Dus, dus, uh, nou goed, okay, maar, hoe dan ja, even, ook. Ja, even naar, naar uh, die, waar het ja. eigenlijk om gaat nu. Uh, want ja. die Gelfand en die Grytschouk, die doen dus ja. wel mee. Die hebben wel meegemaakt. Ja, de die... remise gisteren. Uh, ja, gisteren een hele interessante remise. Ze zijn dus overgebleven van, van acht topgrootmeesters. Nu zijn er nog maar twee over. Uh, een, een, een Rus en een Israëliër. Alhoewel die Gelfand ook eigenlijk een ex-Rus is. Maar goed, tot aan toe. Dus dan hebben we een, een Rus en een Israëliër. Gritsjoek is uh, 23 jaar... Uh, nog ja, relatief jong, zeg maar, of 28 jaar, is geboren in 1983, dus uh, 28 jaar. En die Gelfand is 15 jaar ouder, dus je hebt een klein beetje een soort van, uh, van uh, uh, uh, uh, generatieverschilletje. Uh, uh, maar die zijn overgebleven van die hele afvalrace van de twee. Nou, die twee gaan nu uitmaken onderling in een match over zes partijen wie Anand mag gaan uitdagen. En de eerste twee partijen zijn al echt hele bijzondere, mooie, interessante partijen geweest. Alle twee weliswaar remise, maar het waren vechtenremises. Prachtige partijen. Ik heb echt genoten vandaag. En, uh, nou ja, ik hoop dat het zo doorgaat. En, uh, ja, wie weet. Wie... Ik hoop maar dat Grietjoek uh, aan land volgend jaar mag gaan uitdagen. Omdat Grietjoek nog, nog iets van, ja, van spanning en van. van uh... Ja, die, die zou nog wel voor een verrassing kunnen zorgen. Want de onderlinge score tussen Anand en Galfant is geloof ik 19-1 of zo. Uh, dus, uh, in het voordeel van, van, uh, van Anand. Ja, ja, dus ik bedoel, ja. er is veel, veel minder spanning in. Hè? Dus ja. met die Griechok is nog een klein beetje grillig. Hij is ook wereldkampioen snelschaken. Dus hij laat het ook heel slim elke keer aankomen op, op die versnelde schakel, tijden. Ja, ja. Ja, dus hij, hij, hij past ook een tactiek toe. Mm. Echt iets, zoals die Russen ook uh, toen hij de Tweede Wereldoorlog... Uh, geloof ik die Duitsers uh, gepakt hebben of zo. Maar hij, pakt, hij past een soort van tactiek toe... waarin hij de tijd en, de, en, en andere factoren meeneemt in zijn strategie om te winnen. Ja. Dus die grietshoek heeft nog wel iets bijzonders voor de schaakwereld. Goed, Morgen weer een partij? Morgen weer een partij. Ze gaan over zes partijen. Dus ik ben heel benieuwd. Het, uh, nou, ik hoop dat ze, dat ze op dit niveau doorgaan. Het is echt spannend. Ja. Hartstikke goed. Dankjewel. Alsjeblieft. wel. Alsjeblieft. Schokken 04 speelt uh, morgenavond onder Duitse DFB-pokaal. Zoals het zo mooi heet. Beker dus. Tegen uh, MSV Duisburg. In Duitsland dus. Lang konden de Koningsblauwe niet beschikken over Klaas-Jan Huntelaar. De aanvaller die uh, in oranje doelpunt na doelpunt maakte. Liep op de training een knieblessure op. En kon daardoor twee maanden niet voetballen. In de halve finale van de Champions League tegen Manchester United... maakte hij zijn rantree als invaller. En morgen zal hij ongetwijfeld willen starten... om het wat mindere seizoen van Schalke goed proberen te maken. Nu de lijn, Klaas-Jan Hutelaar. Goedenavond. Goedenavond. Ik mag hopen dat je inderdaad wil starten, hè? Morgenavond. Ja, zeker. Ik ben, uh, ik ben weer fit sinds uh, korte tijd. Dus uh, ik wil starten in, uh, in de beekfinale. Ja. Weet je al of je gaat starten? Nee, we weten de opstelling nog niet. Maar uh, ja... Ik heb wel uh, goede, uh, positieve gevoelens over. Ja, wat voor signalen heb je gekregen dan dat het er wel in zit? Nou ja, op de training uh, ja, zie je ongeveer wel een beetje... welke er gaan starten en welke niet. Maar het is altijd even afwachten op het, uh, op het uh, verlossende woord van de trainer. Ja. Uh, hoe is het met die knie? Is het echt weer helemaal over? Ja, de knie uh, ja, is nog wel ietsje stijver dan, uh, dan de linker. Maar... Uh, ja, ik heb er niet, uh, niet heel veel last van dat ik niet kan spelen, zeg maar. Ik heb wel uh, uh, ja, veel getraind en het begin uh, doet nog wat meer pijn dan, uh, dan de laatste tijd. Maar uh, het gaat zeker de goede kant op. Kan jij eens uitleggen hoe groot de druk is op Schalke? Op jullie dus? Nou ja, we moeten winnen om uh, Europees voetbal te halen en natuurlijk om een prijs uh, te pakken. We spelen tegen uh, een tweede ligateam. Dus... Uh, Iedereen verwacht ook dat je, dat je gaat winnen. Maar die hebben wel twee uh, andere Bundesliga-clubs uitgeschakeld. Dus uh, het zal zeker geen eenvoudige klus worden. En een finale is altijd een wedstrijd op zich. Maar uh, ja, de druk ligt wel bij ons. Wij moeten winnen en we moeten het spel maken. Dus het is een beetje waken voor onderschatting eigenlijk? Of is, is daarvan geen sprake? Nou ja, in een finale kun je niet echt spreken van onderschatting. Als je dan... Uh, nog iemand onderschat, dan, uh, dan klopt er iets niet, want het is een lange weg naar de finale. en Dat hebben we uh, goed gedaan. En uh, ze hebben ook, wat ik zei, twee keer gewonnen van, uh, van Bundesliga-teams. Dus uh, het is zeker geen te onderschatten ploeg. Uh, wat, wat ook voor jullie spreekt, om het maar even zo te zeggen, is dat het uh, overal goed gaat, behalve in de competitie. En dit is geen competitie, dus het zal wel goed gaan. Snap je de redenering? Ja, die redenering begrijp ik, dus laten we daar maar aan vasthouden. ja Waarom ging het niet in de competitie? Heb je daar een verklaring voor? Ik denk dat we vanaf het begin uh, ja dat we eigenlijk een beetje achter de feiten aanliepen. Uh, we verloren aan het begin een aantal wedstrijden en dan uh, sta je gelijk laag en ja, dan uh, ben je niet zo fris als dat je bovenin staat. En in de Champions League en uh, in, de, in de beker liep het allemaal wel. En, uh, je probeert het wel om te draaien natuurlijk... maar uiteindelijk uh, ja, zag je dat, uh, dat we niet heel snel uh, onderuit wegkwamen. en uh, ja, Dan ga je tegen jezelf lopen voetballen. Uh, dit seizoen, als je dat moet omschrijven voor jouzelf en, en, en voor Schalke... voor zover dat gelijk loopt, wat kan je er dan over zeggen? Nou ja, als we de beker uh, winnen, dan hebben we een goed seizoen gehad. dus tien jaar geleden... Ik geloof negen jaar geleden dat Zalke uh, dat een prijs heeft gewonnen. Dus dat is uh, voor de club fantastisch en voor de spelers ook. Mm. Ik bedoel, een beker is altijd mooi en een hele happening hier in Berlijn. En de uh, Champions League was ook goed, alleen competitie wat minder. En daar kan je Champions League in verdienen. Dus uh, dan moeten we zorgen dat we volgend jaar uh, daar sterk voor de dag komen. Je zegt uh, hier in Berlijn, dus ik neem aan dat je er al bent. Ja, we zijn hier al vanaf woensdag. We zijn hier in het trainingskamp we hebben hier getraind en uh, uh, ja, alles staat in teken van de wedstrijd van zaterdag. Ja, heb je het stadion al gezien? Ja, we hebben van, uh, vandaag getraind. En? Ja, mooi stadion. Uh, het was nu al wat leeg natuurlijk, maar als dit maar vol zit, dadelijk. Uh... En ik verwacht dat er heel veel Schalke-fans komen... die, uh, die altijd uh, erg aanwezig zijn en luid. Dus uh, ja, dat wordt een mooie happening. Ja, hoe is dat? Uh, in Nederland heb je in, in de Kuip, daar weet je ook alles van... is het aan de ene kant de, de, de, de ene ploeg en de andere kant de andere ploeg. Is dat in Duitsland, ja. in Berlijn, ook ongeveer zo? Ja, het is eigenlijk ook een beetje in twee gedeeld, ja. Maar uh, ik weet niet uh, waar het allemaal zit. In Duitsland is het, zit het ook nog wel eens door elkaar. Dat maakt niet zoveel uit. Ja. Speelt Duitsburg ook niet in blauw-wit? Ja, die spelen thuis. Die spelen in blauw-wit. En wij spelen in ons nieuwe uiten nu. Dat is, uh, geloof ik, een hele mooie kleur paars. Uh, een hele mooie kleur paars. Oh, oké. Okay. <laughs> ik, ik, uh, of je ook een lelijke kleur paars hebt, vraag ik me dan af. Uh, maar, ja, ik vind maar, eigenlijk al die kleuren lelijk. Uh, oké, okay. dus je vindt eigenlijk een heel lelijke uiten nu... Uh. Of niet? Ja, ik ben er niet zo cement van. Nee. <laughs> maar ja, als, we, als, we de beker, als we de beker ermee winnen, dan is alles goed. Ja, dan, dan doen we hem gewoon binnenste buiten aan. Kan jou uitschelen. Uh, maar wat ik eigenlijk bedoelde, is dat het hele stadion waarschijnlijk uh, morgenavond uh, blauw-wit gekleurd is. Ja, ik denk dat. Uh, ja, of wij spelen uit. Dus dan kunnen we kunnen ook uh, de uiten van ons aan hebben. Maar dit is een nieuw uiten dus volgens mij is hij nog niet heel erg. Uh, nee. Ja. ja, veel gekocht, maar uh, ja, ik weet niet hoe het eruit gaat zien, maar het kan er helemaal blauw zijn, ja. Zeg maar nou, als je knieën is weer oké, okay, uh, je klinkt ook wel oké, okay, en dan houdt het seizoen op. Ja. ja. Nou, we hebben natuurlijk met Nederland zelf nog twee wedstrijden, maar uh, ja, dan is het seizoen voorbij. Dus we moeten zorgen dat we goed afsluiten met die prijs. Hoe zit het met jouw toekomst, tot slot, bij, bij, bij Schalke Ja, ik heb nog twee jaar contract dus uh, ik wil... Uh, met andere jongens volgend jaar zorgen dat we het in de competitie beter doen. En dat we natuurlijk Europees voetbal hebben. Dus dat moeten we nu afdwingen door de, door de beker te winnen. En uh, ja, dan, uh, dan zien we wel weer verder wat er gaat gebeuren. Ja, jij ja, blijft in principe gewoon bij, uh, bij Schalker, Er zijn geen uh, redenen om... Ja, ik wil gewoon volgend jaar uh, in de competitie met de jongens beter doen. Om ja. dit jaar, uh, ja, dat is zeker voor verbetering van het baan. Ja. Oké, okay, nou, uh, namens ons allemaal heel veel succes. En, ja, uh, en maak er wat van, hè. Morgenavond. Ja, dat komt goed. Dankjewel. Oh, Oké, okay, goed dus. Dag. Klaas-Jan Huntelaar bestaat van de Duitse Bundesliga naar Nederland. Want na vier nederlagen in de competitie... stond ADO Den Haag gisteren weer in de play-offs. In eigen huis werd met 4-2 gewonnen van rode JC. Smet op de wedstrijd was de rode kaart voor Dimitri Boulikin. Een onbesuiste sliding die trainer John van der Brom niet meteen zo beoordeelde. In de wedstrijd had ik ook mijn twijfel... Maar nou, je ziet als je dan naar de wedstrijd uh, met de beelden van jullie en de collega's terugkijkt. Dan uh, kan ik me heel goed voorstellen dat de scheidsrechter daar een rode kaart voor geeft. Ja. Nou, hij is inmiddels uh, geschorst. Een voorstel gekregen van uh, drie wedstrijden waarvan één uh, voorwaardelijk. Dus dat betekent dat hij uh, twee wedstrijden uh, ja, niet beschikbaar is voor ons. En dat hebben we in overleg met, uh, met Dimitri hebben we dat geaccepteerd. Ja. Dan kan het zijn dat hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor ADO. Ja, zover heb ik nog niet gedacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben uh, anders ingesteld. Ik heb gezegd, oké, okay, we accepteren deze twee uh, wedstrijden. Want dan kun je de finale wedstrijd, uh, er weer bij. En je bent het hele jaar uh, ontzettend belangrijk geweest voor ons. En dan is het ook uh, heel mooi dat je in de finale uh, ja, daarmee kan afsluiten, dit seizoen. Hoe groot is de kans serieus dat hij kan blijven? Ik, ik, ik kan dat niet in, uh, inschatten in hoeveel uh, procent je dat moet, uh, moet aangeven. Wat ik, uh, wat ik weet is dat uh, hè, zowel Dimitri als ik uh, ontzettend blij zijn met, uh, met elkaar samenwerking. Het zou stom zijn als je dat niet bent uh, als trainer met, uh, met je topscore. Uh, we weten ook dat, uh, dat Dimitri nog één jaar contract heeft bij Anderlecht. Uh, Dimitri heeft aangegeven dat hij ah, dat was een serieuze optie ziet. Dat zien wij ook, uh, alleen we zijn ook afhankelijk van Anderlecht. En, uh... Ik kan me voorstellen dat Anderlecht zegt, van: nou, bij nader inzien, uh, als we zien wat hij er allemaal inschiet in de Eredivisie, uh, ja. doe hem toch maar weer terug. Ja, goed, dat, dat zeg ik, dat is niet aan ons. Wij zijn, uh, de enige partij die wij zijn, is dat we heel erg uh, graag door willen uh, met, met Dimitri. Nou, hij wil ook heel graag bij ons blijven. Maar nogmaals, ja, anderleg is aan zet en uiteindelijk uh, moet Anderleg dan weer met, uh, met ADO in de, in de slag... Om, om te kijken tegen welke voorwaarden dat zou kunnen zijn. Dat is misschien wel het nadeel van zo'n mooi seizoen, hè, dat je beste spelers in de etalage staan. Ja, aan de andere kant is het ook uh, de, um, het voordeel. Hè, ieder nadeel heeft zijn voordeel, om het maar even zo uit te drukken, dat je, dat je nu nog in de, in de play-offs zit... En, uh, we, hebben, we hebben een super jaar gehad bij ADO met, uh, met elkaar. Uh, we hebben heel goed voetbal gespeeld. Uh, we hebben terecht die play-offs gehaald. We waren al heel lang zeker van dat we dat zouden gaan halen. En uh, ja, nu zitten we daar eindelijk in. En dan is inherent aan het voetbal, dat weet je, dat is overal. Uh, dat, uh, dat spelers zich uh, ontwikkelen. En, uh, ja, ik ben blij als trainer zijnde dat, uh, dat wij heel veel spelers hebben... die, uh, die sowieso allemaal beter zijn geworden. Ja. En daardoor misschien eventueel ook in de belangstelling van andere clubs zijn gekomen. Ja. Dat is alleen maar positief, denk ik. Prachtig seizoen gehad. En, en dan denkt iedereen van... nou, het kan nog wel eens de vierde plaats worden, het wordt de vijfde. En dan zakken jullie even weg, waar je links en rechts gaat. Kun, kun je via de playoffs uh, ja, die paar missers aan het eind van het seizoen nog goed maken? Uiteindelijk wel, dat uh, heb je gisteren gezien. Wij zijn, uh, we zijn, we zijn een beetje uh, ja, als een nachtkaas uh, uh, het seizoen uit, uh, uitgegaan... Door, uh, door vier nederlagen op rij. Uh, maar je ziet dat uiteindelijk... Uh, of uiteindelijk dat dat helemaal geen consequentie heeft... voor de, voor de manier waarop wij gisteren die play-offs zijn ingegaan. En we hebben heel lang meegestreden om de vierde plek. Dat hadden we natuurlijk lang uh, absoluut zelf ook niet verwacht. Nou, dat hebben we wel kunnen doen. Op het moment dat duidelijk is en wordt dat dat ook niet meer haalbaar is... dan knakt er aan de ene kant iets. Want spelers willen altijd meer en meer en meer. Net zoals dat ik dat wil, in de club dat wil. Nou, dat lukt niet meer, dus dan leg je je daar in eerste instantie bij neer. He, daarmee zeg ik niet dat we daardoor de wedstrijden bewust hebben laten lopen. Want dat is onzin. Uh, maar het zat er even niet meer in. En, ja, dan gaan die kopjes van die gasten gaan op hol slaan. En die gaan dan toch denken van ja, over, uh, over drie weken, over twee weken, over één week gaan die play-offs beginnen. En dan moeten we er weer staan. En, uh, zo makkelijk als ik het nu zeg is het niet gegaan. Maar uiteindelijk uh, ben ik heel blij. Uh, in ieder geval dat we, dat we gisteren weer een, uh, een mooie wedstrijd hebben gespeeld. Ja, wat, Zoals... wat voor ander ADO heb je gezien dan? Want zelfs met tien ja. man ging het goed. Nee, ik heb, ik, dat wil ik zeggen. We hebben, uh, we hebben gisteren weer een wedstrijd gespeeld. Zoals ik denk en vind dat ADO uh, die vier wedstrijden op het eind nagelaten. En daarvoor hebben we ook wel wedstrijden verloren. Dat is allemaal normaal en dat hoort bij een seizoen. Maar ik denk dat wij uh, over het hele seizoen genomen... Uh, ja, gewoon heel attractief, agressief uh, in de goede zin... Wel Dimitri is niet helemaal goed voor gebeld... Uh, hebben wij gespeeld met, uh, met intentie om aan te vallen, publiek te vermaken. Uh, ja, het feit dat de wedstrijden negen keer uitverkocht zijn geweest thuis, is, uh, is denk ik een, uh, ja, een heel goed signaal daarin. En uh, een constatering dat we, dat we het goed hebben gedaan. En ik ben heel blij dat we, hè, want het laatste blijft toch altijd hangen bij de mensen. En ook bij mij als trainer, maar zeker ook bij de spelers. Dat, uh, dat je dat goede gevoel ook maar zo in één keer weer terug kan hebben. En dat is. Uh, dat is toch wel het mooie aan het voetbal. Sean van der Bron was dat van ADO Den Haag. Die dus op herhaling moet bij een rode ESC met een 4-2 voorsprong. Gisteren kroop Excelsior door het oog van een naald. Bij een 3-1 achterstand schoot Tim Vinken in de slotfase twee maal raak. Een resultaat waar Excelsior trainer Alex Pastoor mee verder kan natuurlijk. Hij is nu voor het tweede seizoen trainer bij Excelsior. Hij drong vorig jaar promotie af. Dat dwong hij af via de nacompetitie. Maar nu vecht hij in de playoffs om lijfsbehoud. Het uh, voetballen, zo blijkt na het resultaat van gisteren... een ander soort voetbal te zijn. Uh, de grote vraag aan Pastoren is dan ook... of de trainer zich moet aanpassen... voor het voetbal in de nacompetitie. Nou, Eigenlijk ben je snel geneigd om te zeggen... nee, je moet je niet aanpassen. Want we willen graag dicht bij onszelf blijven. We willen terugkomen op de dingen... die we het hele seizoen gedaan hebben. Die ons goed gemaakt hebben. Die ons succes opgeleverd hebben. Uh, goed spel en 35 punten. Maar uh, zo makkelijk is het niet. Er is wel degelijk een aanpassing. En dat heb ik gisteravond kunnen zien in de wedstrijd tegen Den Bosch. En dat is dat, uh, ja, dat die jongens in een heel ander spanningsveld uh, moeten functioneren nu. En uh, grofweg gezegd heb ik 75 minuten zitten kijken naar een ploeg... die qua karakter vooral bang is om erevisieschap te verliezen. En ik heb een kwartier, het laatste kwartier zitten kijken naar een ploeg die weer gewoon aan, aan het werk is. En die gewoon uh, het Eredivisieschap wil winnen of veiligstellen. Hoe keer je dat gedachtepatroon bij je spelers om? Um, nou, Ik denk dat het uh, voor mij heel lastig is. Ik denk dat het, uh, en dat is sowieso, het moet van die spelers uh, zelf uitkomen. Hè, dat die gedachten moeten in hun leven, die kan ik er niet in stoppen. Er zijn wel wat handvatten die ik daarbij kan aanreiken. En het mooiste handvat dat is niet in, in praten, maar in terugwijzen naar het gedrag tijdens die wedstrijd. Nou, daarin vind ik dat ze het contrast heel mooi hebben neergezet. Onbewust natuurlijk. Uh, die 75 om 15 minuten. En, uh, en die jongens hebben zelf ook wel goed in de gaten gehad dat ja, die 75 minuten uh, op deze manier gedragen. En daardoor heel matig uh, en angstig voetballen. Uh, met de handrem opspelen, ja, dat, dat zal ze op korte termijn, maar ook op latere termijn, geen succes brengen. En, en eigenlijk is het ook niet zo heel onlogisch. Want we hebben in de Eredivisie 4-5 wedstrijden gehad dat we echt slecht waren. We hebben 29 wedstrijden, A30 wedstrijden, dat we gewoon echt heel behoorlijk waren, soms zelfs hartstikke goed. En, en dit is een ander soort competitie, een ander soort wedstrijd. Maar uh, de wedstrijd van gisteren heeft wel aangetoond... dat ze weer uh, terug kunnen keren naar hun uh, natuurlijke gedrag van uh, de gehele competitie. Je hebt het heel goed gedaan. Veel van jouw collega's hadden gezegd... je hoort uh, bij de verkiezingen staan trainen van het jaar. Doet je dat? Wat? Um, nou, doet je wel wat. Want uh, op het moment dat je uh, geroemd wordt... Uh, of dat nou formeel of informeel is, dan, uh, dan vind ik dat altijd wel leuk. Ik uh, krijg heel graag feedback. Uh, het is leuk om positieve feedback te krijgen. Ik vind het ook wel eens leuk om gewoon kritiek te krijgen... of om ergens op gewezen te worden. omdat ja, Dat zet me op een andere manier weer aan het nadenken. Maar aan de andere kant, verkiezingen uh, is toch altijd iets subjectiefs. Dus uh, dat vind ik ook niet iets uh, dat me heel dagelijks bezig houdt. Dat, uh, dat moet ik ook alweer zeggen. Maar toch, als iedereen zegt, 35 punten, zou je in het verleden veilig mee zijn geweest. En jullie hebben heel leuk gespeeld, aantrekkelijk gespeeld. En er wordt er gewezen naar de trainer. Dat moet, je, moet iets met je doen. Ja, nou, wat ik al aangegeven, dat ik, dat, ik vind dat uh, dat is natuurlijk ook een compliment. En, uh, en, en zo ervaar ik dat ook. En uh, en ik denk ook dat, uh, dat er tijdens de competitie ook wel genoeg complimenten zijn uitgesproken. Want uh, voordat het seizoen begon, ik wist absoluut niet uh, wat we konden met deze groep. Uh, ja, iedereen, niemand uitgezonderd, had ons al uh, doodverklaard en begraven. Ja, en als je dan toch zo voor de dag kunt komen, dat, uh, dat is een compliment misschien aan mijn adres. Maar toch wel aan, uh, aan alles en iedereen wat heeft meegewerkt. Hè. Overige leden van de technische staf, ook de medische staf. Want die groep die is vrijwel het hele seizoen in zijn volledigheid fit geweest. Uh, maar bovenal de spelers zelf. Want ja, die zijn met een elan gaan voetballen en met een zelfbewustzijn. En met een, uh, met een verantwoordelijkheid ja, die je eigenlijk niet voor mogelijk had kunnen houden. En mogen houden uh, passende bij zo weinig ervaring. En ze hebben hun talenten volledig ontplooid. Dus uh, ja, die veer is misschien nog mijn hoed. Maar het meest aan het adres van de spelers. Kleden jullie het? Ja, normaal gesproken redden wij het. Want ik denk dat we wel uh, uh, ja, verderweg de beste ploeg uh, hebben... van alle uh, ploegen die in de play-offs uh, deelnemen. Uh, maar de wedstrijd van gisteren heeft wel aangetoond... dat wij uh, op ons eigen spel terecht moeten komen. En dat zit hem eerst in mensengedrag en dan pas in voetbalgedrag. En het is voor ons zaak dat we dat uh, oppakken. Ik heb er wel heel veel vertrouwen in, want ik ken die jongens inmiddels uh, behoorlijk goed. Dus ik denk dat uh, wat dat betreft het spanningsveld... Uh, het ijs van het spanningsveld goed gebroken is. En, uh, en dan kan ik er alleen mee. Kijk, je, je weet nooit of je het haalt, maar waar ik wel heel veel vertrouwen in heb, dat wij uh, in de aankomende drie wedstrijden de dingen gaan doen die ons uh, in de eredivisie houden. Alex Pastoor was dat, nu nog Excelsior-trainer volgend seizoen bij NEC. In, uh, in gesprek was hij met, met Rob Fleur. Nog even snel, we gaan met Allah stapt op als uh, directeur voetbalzaken van RKC. Rut Gullit heeft met uh, Terek Grosny eindelijk een keer gewonnen met 1-0. Staat nu tiende. En ik zeg u nog even dat we er morgen weer zijn met het sportforum vanzelfsprekend. Dan uh, zijn Thijs Legers, PSV-watch uh, Chris van Nijnatten, uh, hoofddirecteur van... De sport van het AD is te gast en Tom Boots is er natuurlijk. Dat allemaal morgen vanaf half vijf op deze zender. En morgenavond om zeven uur nog veel meer sport. Zometeen het Oog met Pieter van der Wielen. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Ik stel u voor huisarts Jan Nikkels. De er is boos en verdrietig. En zijn Volkswagenbus, die rijdt op...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 Kunsten op straat. Verrassend familiefestival van juli tot september in heel Overijssel. Kijk op beeld beeldvanoverijssel.nl Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com Die jarenstuiten. Opera OT brengt Haydn's meesterwerk nu voor het eerst geanceneerd als opera. Van 23 tot en met 29 mei tijdens de operadagen Rotterdam. Reserveer nu op luxortheater.nl. Hahaha. Ha, ha. Het veelbesproken debut van Laurent Binet. Himmlers hersens heten Heydrich. Volgens Jan Siebelink, een van de allermooiste boeken van de laatste jaren. Hahaha. Ha, ha, ha. Zo spannend kan geschiedenis zijn. Nu in de boekhandel. Kijk eens. Dit is mooi. Wauw, wat een licht. Dit is bij IT-staving weten we toevallig dat deze hobbyfotograaf een freelance systeembeheerder is. En dat hij toe is aan een uitdagend project. Hebt u tijdelijk behoefte aan een top systeembeheerder? IT-staving. Good thinking. it staffingnl Zaterdag 4 juni speelt het Europees Orkest van de 21ste eeuw in de Stadhuishal van Arnhem. Kijk op ereprijs.nl Michiel van Wessum, wethouder cultuur van Arnhem, culturele hoofdstad van Gelderland.